Kom je hier doen? Wij komen je bezoeken. Dag vader. Kijk eens wat we voor je meegenomen hebben. En hier sint. Ah. Dank je. Zal ik hem hier maar op het nachtkastje neerzetten? Als daar nog plaats is. <lacht> Hoe weet u dat ik hier ben? Kees heeft ons opgebeld. Hmm. Hoe gaat het? Belazerd. Hoe belazerd? Gewoon, ja. Belazerd. Ik kan me daar geen voorstelling van maken. Dat kan een ander ook niet. Heb je ook geen zin in je pijp? Nee, ik heb geen zin in mijn pijp. Dat hoesten is nieuw. Ja, dat is uh, nieuw. Weten ze al wat dat is? Ze weten het niet. Of ze zeggen het niet. Het zijn eendvogels. <laughs> ja. Daar hoef je niet op te lachen...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 Nee. Hoop ik ook niet. Maar je denkt toch niet dat ik zo word, hoop ik.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 Dank je, kind. Dank je. Dag, Dag, jong. Kijk eens wat we voor je meegebracht hebben. Rode roosjes. Dat is aardig van jullie. Zijn jullie met de fiets gekomen?